12 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Franse gevechtsvliegtuigen hebben vanochtend in het noorden van Irak aanvallen op IS-doelwitten uitgevoerd. Dat melden Franse media. Gisteren maakte president Hollande al bekend dat Frankrijk de Amerikaanse luchtaanvallen ging ondersteunen. Hij maakt daarbij duidelijk dat er geen grondtroepen naar Irak worden gestuurd. Ook zijn de luchtaanvallen alleen gericht op doelen in Irak en niet in Syrië. Minister Ploemen stelt 15 miljoen euro noodhulp beschikbaar... voor de bestrijding van ebola in West-Afrika. Het geld gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie... UNICEF, het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen. Volgens Ploemen vraagt het ebola-probleem om een brede aanpak... en hebben de landen die ermee te maken hebben direct hulp nodig. De VN-veiligheidsraad noemde de uitbraak van ebola in West-Afrika gisteren... een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid... en riep alle landen op te helpen in de strijd tegen het virus. Consumenten hebben in juli meer geld uitgegeven dan een jaar eerder. Er werd meer besteed aan levensmiddelen, kleding, meubels, openbaar vervoer... en men ging ook vaker naar de kapper. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, is een half procent meer besteed. Het is de sterkste groei in drie jaar tijd. De Britse premier Cameron heeft ingrijpende hervormingen in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd. Hij deed dat vanmorgen vroeg nadat 55% van de Schotse kiezers tegen onafhankelijkheid had gestemd. Het Schotse parlement krijgt meer macht en verregaande bevoegdheden. Zo mogen Schotse parlementariërs in de toekomst zelf beslissingen nemen... over eigen belastingen, gezondheidszorg en de begroting. Cameron zei dat deze bevoegdheden ook gaan gelden voor de andere landsdelen Wales, Noord-Ierland en Engeland. Het weer, zonnige periode, maar ook een enkele regen- of onweersbui. Het wordt vandaag 21 tot 24 graden. In het weekend kansen op enkele buien, maar ook geregeld zon. Wel iets lagere temperaturen. Dit was het CFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet gecontroleerd wordt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, dus zijn we weer. Goedemiddag. Het is dus vrijdag. Het is vandaag de 19e september. We gaan weer beginnen aan de laatste aflevering voor deze week dan althans van CFM Lunch. Deze vrijdag. Op naar het weekend. Leuk weekend denk ik. Weet het, morgen is uh, het 175-jarig bestaan van het spoor in Nederland. Niet van de Nederlandse spoorwegen, die bestaan niet zo lang. Nee. Maar het spoor wel, het, het wordt gedacht, herdacht, dat uh, 175 jaar geleden de eerste trein in Nederland reed morgen. En uh, dat gebeurt met historische treinritten tussen Haarlem en Amsterdam, vice Versa. Er zijn uh, aardig wat klassieke jongens van stal gehaald. Zoals onder andere de het oudste materiaal uit 1927. De zogenaamde blokkendozen. Heb ik heb vroeger als kind nog veel ingezeten. Niet treinen. En uh, nou, de hondenkop natuurlijk uit 1954. De muizenneus uit 1946. En de rode duivel uit 1960. Ja, ja. Ik weet het allemaal. Dat is trouwens een dieseltrein, hè? Die rode je daar wel. Nou, het we rijdt allemaal morgen met uh, gepaste regelmaat... heen en weer tussen Haarlem en Amsterdam. Moet wel reserveren als je zitplaats wil hebben... want het zal wel druk zijn natuurlijk. Kan via internet. Als je gewoon eventjes kijkt op 175 jaar spoor via Google... dan kom je vanzelf op die pagina terecht... en dan kun je reserveren voor één of twee... of misschien wel meer van die treinritten. En dat is ontzettend leuk. Verder is morgen ook de werkplaats NetTrain in Haarlem. Op de plaats waar het allereerste station van Haarlem ooit gestaan heeft aan de Oude Weg. Die zijn morgen van tien tot vier open. Dan hebben ze open huis. Dus dan kun je zelf eens gaan kijken hoe die treinen allemaal gerepareerd en opgeknapt worden daar. Dat is vreemdelijk interessant. Ga daar ook zeker heen. En ik heb natuurlijk ook een in geboekt hè, met de blokkendoos. Ja, dan moet ik in hoor. Dan komt mijn jeugd weer naar voren en zo. Ja, vroeger vaak ingezeten in de trein. Die hadden nog houten banken. Er waren nog treinen met een derde klas. <lacht> ja. Had je drie klassen. De derde klas was houten banken. De tweede klas was leren banken. En dan had je nog de eerste klas. En dat was dan heel erg luxe. Ja. Was er nog echt klassenverschil. Dus als je dat leuk vindt. Eh, dan moet je morgen gewoon gaan kijken. En als je goed als je bijvoorbeeld treinspotter bent. Eh, als je treinspotter bent. Dan kan je het beste gewoon eh, station Haarlem Sparen Wouden nemen. En daar gaan staan. Want dan komen ze allemaal langs. En ze stoppen er ook. Dus dat is leuk. Kun je ze allemaal zien. Die historische treinen. De mensen die het interessant vinden, ze vertrekken in Haarlem van spoor 1. En vanaf Amsterdam centraal vertrekken ze van spoor 3a. Dus dan bent u daar ook weer op van op de hoogte. En het uh, verdient aanbeveling om een kwartier voor vertrektijd aanwezig te zijn. Nou, hè, hè. heb ik even reclame gemaakt hè, voor die uh, open dag van uh, de spoorwegen. Maar het is wel leuk. Het is gewoon leuk dat ze het doen. En uh, het is ook de moeite waard. Dus ik ga morgen beslist kijken en uh, beleven. Tell me where we're running. It runnin is to, Cause I don't really have a clue these days. This love drunk. Tell me where we're running to. Cause maybe this old cowboy's lost his way. die dat love drunk. Nou, Leo, opletten. Hier komt jouw 3-in-1 voor. Die aangevraagd door Leo deze. En het gaat vandaag over Curtis Mayfield. 3-in-1... Take nothing less than the suffering bed. Eén, Ja, 3 1 aangevraagd door Leo. Het de is deze keer was Curtis Mayfield. En achter en volgens Move On Up. Don't worry if there's a hell below. En Superfly. Gelovigen die wakker worden. Wetenschappers in de waard.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 Wel een beetje contrast met Curtis Mayfield, maar goed, dat kan in dit programma. Ode aan de vrouwen, zo heet het liedje. En het is hun allernieuwste single, jawel. CFM luncht op deze vrijdag de 19e september. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela de Koning. Inmiddels wordt al een flink aantal jaar... het project Jeugd en Politiek in Zandvoort opgepakt... door de basisscholen in samenwerking met de gemeente. Alle leerlingen van groep 8 worden meegenomen in de wereld van de politiek. Zo ook gisteren, eergisteren, inmiddels al... nee, nog langer geleden, afgelopen dinsdag op Prinsjesdag. Gebaseerd op het koffertje van de miljoenennota... ontvangen de basisscholen... Derde Kamerkoffertje uit de handen van een Zandvoort Raadslid. Het koffertje bevat lesmateriaal voor de basisschool om uit te kunnen leggen wat politiek inhoudt en om het zelf te kunnen ervaren. En daarbij stopt het leerproces niet. Leren is ook zien, ervaren en doen. Daarom worden de leerlingen van alle groepen 8 in november uitgenodigd voor een rondleiding door het gemeentehuis. Een bezoek aan de burgemeester in zijn eigen kamer ontbreekt dan zeker ook niet. Daarna wordt het oefenen in de klas voor het einddebat op vrijdag 12 december. De twee beste debaters uit iedere klas mogen dan in de raadzaal aanschuiven. Zij gaan over een aantal onderwerpen met elkaar in debat... en uiteindelijk wordt er één onderwerp gekozen en uitgevoerd. Het duo dat het beste samenwerkt en het meest overtuigend zijn standpunten naar voren brengt... wordt beloond met een lunch met een... Met de burgemeester. Maar liefst 14 bewoners van Nieuw Unicum mochten een balletje slaan op golfclub Zonderland in Zandvoort. Het lustrum van de putwedstrijd vond afgelopen woensdag plaats. Zelfs voor rolstoelafhankelijke deelnemers kan golven een ontspannen bezigheid zijn. Ook deden er bewoners mee die nog wel kunnen lopen. Dankzij de onbaatzuchtige inzet van diverse vrijwilligers van Zonderland kon elke bewoner rekenen op zijn of haar eigen begeleider. De Mobiliteitsdag is dit jaar op woensdag 24 september om 2 uur op terrein van Nieuw Unicum. Steunpunt Ook Zandvoort organiseert deze dag en nodigt u van harte uit om mee te doen of te komen kijken. De mobiliteitsdag is voor iedereen die zich voortbeweegt in een rolstoel of een scootmobiel. De nadruk wordt gerecht, gelegd op uh, verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen. U kunt zich als deelnemer aanmelden via telefoonnummer 023 574 0330 Dat is 023-574-0330. Amsterdam heeft heel wat beroemde artiesten voorgebracht. Waaronder Jonny judan Tantaleen, Leen, Wilja en André Hazes. In het rijtje hoort zeker ook Rika Jansen thuis. Ze woont al vele jaren in Zandvoort en haar buurman Kees Rutgers... de redacteur van de Zandvoortse Courant... besloot een biografie over haar leven te schrijven. Het boek is vanaf nu te bestellen via de uitgever boekscout.nl. De twee nepcollectanten voor de nieuwzichting zijn gisteren in Heemstede op hetetap betrapt en ingesloten. Dit bericht woordvoerster Karin de Graaf. Indien u, indien u nu collectanten aan de deur krijgt, zijn het waarschijnlijk de echte. Mocht u even goed nog twijfelen, vraag dan even om het legitimatiebedrijf en het collectantenpasje. De politie heeft twee jongens van 14 en 15 jaar opgepakt... voor de zware mishandeling van een 15-jarige meisje uit Beverwijk. Het slachtoffer werd donderdagmiddag door jonge mannen toegetakeld in IJmuiden. Meerdere schokkende beelden van de mishandeling verschenen nog uh, dezelfde dag op internet. Op de beelden is te zien hoe een jongen het meisje met zijn vuisten in haar gezicht slaat. En nadat het slachtoffer op de grond is gevallen, schopt een andere jongen haar uh, evengoed nog... De politie neemt de zaak hoog op en is er hard mee bezig, zei een woordvoerster. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en later op de dag werden de verdachten opgepakt. Ze komen uit Bevenwijk en Heemskerk. Over de toedrag kon de politie nog niets zeggen. Uit de beelden blijkt duidelijk dat tenminste twee mensen stonden te filmen hoe het meisje in elkaar werd geslagen. Alles rondom de tuin en groen in jouw buurt. Wat voor groen is er te vinden in onze buurt en wat kunnen we daarmee doen? In- en omsteunpunt, ook Zandvoort, draait het tijdens Burendag op zaterdag 27 september allemaal om ontmoeten en groen. De start is om half twee met koffie en gebak en om twee uur starten er twee verschillende wandelingen met als doel behulpzaam te zijn bij een aantal tuinprojecten... die zich in de buurt bevinden. De wandeling eindigt aan de achterzijde van het pluspunt. Bij ontmoetingscentrum het strandhuis... waar mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers... door de week ondersteuning krijgen. We nodigen u van harte uit om ook hier even te helpen... met de planten van kruiden en bloemen voor het terras. Ter afsluiting uh, is er een uh, hapje en een drankje... Bij ook Zandvoort. En dat is vanaf half vier. En wilt u meer informatie. En of u opgeven. Dan kan dat bij Jolanda Meijer. En het e-mailadres is. Jolanda. Plus. Zandvoort.nl Dus Jolanda. Apenstaartje. Plus. .zandvoort .nl. Of via het telefoonnummer van. Plus. 023574. 0330 En tot zover het nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een zeer fraaie zomerse warme donderdag zijn er vandaag naast het geregeld zon ook wolkenvelden en later op de dag is een bui mogelijk. Het is met 24 graden nog altijd warm. Vanavond komt het hier en daar tot het een regen- of onweersbui, maar komende nacht is het droog met opklaringen. Het wordt nevelig en lokaal kan dichte mist ontstaan. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 16 graden. Dus het wordt nog even een nachtje plakker. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft overal droog. De zwakke westenwind rijdt naar noord... en de temperatuur stijgt naar maximaal 23 graden. Aan zee is het dan iets koeler... De rest van het weekend is het bewolkt. Uh, en op de nadering van een koufrond... kan het uh, zowel uh, zondagnacht als zondag overdag tot enkele buien komen. De noordenwind neemt toe en de temperatuur daalt dan in de nacht naar 50 graden. Zondag overdag zijn er wolkenvelden en nog enkele buien. En uh, later op de dag komt de zon weer door. En uh, het wordt uh, zondag aanmerkelijk koeler... Het slechts 18 graden. Tot zover.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 For the whole mispoche, Mussel and brooch. For the whole mispoche, Mussel and brooch. For the whole mispoche. Yesterblay. <laughs> Zo was dat uh, Pink Floyd met uh, Another Brick in the Wall. Uh, de Schotten hebben besloten om toch maar uh, bij Engeland te blijven, dames en heren. Dat is zeer verstandig van ze natuurlijk. En daarom even speciaal voor alle Schotten onder u. Ja. Speciaal voor alle Schotse inwoners. Hoi, hee! De is Een prachtige live-opname van de Schotse traditional. Lok Lomond, en dat is een uh, groot meer. Hè. De, eigenlijk een van de twee bekende. Je hebt uh, Loch Ness natuurlijk, met het verhaal van het monster en zo. En Lok Lomond, dat is ook zo'n groot meer in Schotland. Nou, even speciaal voor die Schotten die allemaal besloten hebben om toch maar gewoon bij Engelen of bij In het Verenigd Koninkrijk te blijven. Verstandig jongens, goed, goed gedaan. Heel goed jongens, heel goed. En wij gaan naar het nieuws in het weer van één uur. Ja. En nog een heel klein stukje Schotse muziek achteraf, want ook de Everett White Band is dus een Schotse band. Dus, ja. En u weet dat is altijd onze uren afsluiten als hij het nog haalt.